12 uur. Het nos journaal door Altmegens. Megens. Goedemiddag. Boosheid over uitlekken vrijlaten kroongetuigen La S. Israël bouwt 100, 850 woningen op de westelijke jordaan En bijna een kwart van de Grieken is werkloos. Vanmiddag overwegend bewolkt, af en toe regen, maar tussendoor ook zon. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond trekt vanuit het zuiden een gebied met buien over het land. En daarbij is kans op onweer. Morgen vooral s ochtends zon en droog, 's middag stapelwolken en opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt wel iets koeler dan vandaag. Waar is vertrokken is geheim. Ook welke naam hij heeft gekregen en wat voor bescherming hij krijgt, allemaal geheim. Het is uh, allemaal onderdeel van de deal die hij sloot. Kronketeugen Peter La es, daar heb ik het over. Is een paar dagen geleden vrijgelaten uit de gevangenis. En dat is gebeurd nog voordat de rechters uitspraak hebben gedaan in het grote Amsterdamse liquidatieproces. Met behulp van de verklaringen van Laes heeft het OM in die zaak zes keer levenslang geëist. Verslaggever Matthijs van der Wiel bij de rechtbank in Amsterdam. Matthijs, zes keer levenslang. En 16 jaar eist het OM tegen Laes die ook een liquidatie zou hebben gepleegd. En justitie laat hem nu al vrij. Waarom?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 uitgezeten en dan is het nu nog min of meer een automatisme dat je vrijkomt. En daarom eh, kon er niet worden gewacht op het oordeel van de rechtbank, zegt het OM.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 Ja, en waar hij heen is en of er nou echt aanwijzingen zijn dat criminelen het op hem gemunt hebben, zeg maar de logica van de misdaadfilm, de spijt op tand, de pratende verdachte die zich gehaat maakt. Nou ja, daarover wil het OM, zoals verwacht, helemaal niks kwijt. Jij was vanochtend bij de zitting in dit proces. Hoe is er gereageerd op de vrijlating? De advocaat van de kroongetuigen die is erg boos dat dit in de krant stond, dat het was uitgelekt. De advocaten van de andere verdachten, die waren op de zitting aanwezig, een aantal van hen, die spelen de verbijstering. Ook al hadden ze dit al lang zien aankomen. Hun cliënten zitten vast, zij riskeren levenslang, terwijl de kroongetuigen misschien wel in de zon zit op dit moment. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen wel dat de rechtbank wordt geschoffeerd door deze zet van het OM, omdat eigenlijk de rechtbank hierover had moeten beslissen. Het openbaar ministerie wordt steeds eigenwijzer, arroganter en brutaler... en passeert de rechter gewoon wanneer het hun uitkomt. Ze hebben gewoon de rechtbank volledig gepasseerd. Ja. Hij is nu weg, hij zit ergens op een strand, denk ik. Of, uh... oh, of zo snel gaat het toch niet? Nou ja, hij moet wel erg ver weg zijn. En uh, zie hem maar weer eens naar binnen te krijgen. Als de rechtbank iets anders vindt, als ze hem een hogere straf op willen leggen... dan nou, zie je hem dan maar weer eens terug te krijgen. Wat het OM hiermee doet, is voorkomen dat de rechters zich nu al moeten uitspreken over de deal met de LAS. De vraag waar het allemaal om draait in dit proces, hè, is deze kroongetuige betrouwbaar en is een deal met een huurmoordenaar rechtmatig? Dat zullen ze pas over ruim een half jaar doen als de straffen bekend worden gemaakt. De advocaten zijn er woedend over, maar de rechters zelf die gingen er helemaal niet op in op het nieuws van de vrijlating. Zij willen gewoon verder met het proces en niet opnieuw vertraging oplopen hierdoor.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 De politie in België heeft de woordvoerder van Sharia for Belgium opgepakt. Aanleiding zijn de rellen vorige week in het Belgische Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel. Daar werd een vrouw met gezichtsbedekkende kleding gearresteerd... omdat ze weigerde zich te identificeren. Sharia for Belgium riep op tot protestacties. Vervolgens braken er rellen uit. Met de arrestatie van de man wil justitie in België laten zien... dat het oproepen tot geweld niet wordt getolereerd. Correspondent Joris van Poppel.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 Israël bouwt niet 300, maar 850 nieuwe woningen voor kolonisten op de westelijke Jordaanhoever. De bouw is aangekondigd als compensatie voor de sloop van 30 appartementen van kolonisten op de westelijke Jordaanhoever. Op last van het Israëlische Hoge Rechtshof gebeurde dat. Om de kolonisten tegemoet te komen gaf premier Netanyahu opdracht tot de bouw van 300 nieuwe woningen in een nederzetting... De Israëlische minister zegt nu dat er 550 huizen meer worden gebouwd. Maakt 850, Het Twitterhuis zegt in een reactie... dat de bouw van huizen op de Westhoever alle vredespogingen ondermijnt. Het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen ligt al sinds 2010 stil. De Amerikaanse minister van Defensie Panetta zegt dat het geduld met Pakistan opraakt. Amerika wil dat Pakistan harder optreedt... tegen het terroristische Haqqani-netwerk... dat vanuit Pakistan aanslagen pleegt... op Amerikaanse en NAVO-doelen in Afghanistan. De VS heeft Pakistan miljarden dollars gegeven... om extremisten te bestrijden. De haqqani groepering heeft banden met de Taliban... en wordt gezien als een grote bedreiging... voor de stabiliteit in Afghanistan. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Drie Nederlanders worden vermist na een gasexplosie in Italië... Het zijn uh, twee volwassenen en hun 18 maanden oude baby, melden lokale autoriteiten. De gasexplosie uh, was in het Zuid-Italiaanse Conversano. Er storten twee gebouwen in. Eén gebouw was leeg en in het andere gebouw zaten buitenlandse toeristen... onder wie dus de drie Nederlanders die nu worden vermist. De werkloosheid in Griekenland is tot recordhoogte gestegen. 21,9 procent van de beroepsbevolking zit thuis. Meer dan 52 procent van de jeugd heeft geen werk. Correspondent Connie Keesen in Athene. Connie, sombere cijfers. Um, het dieptepunt van de Griekse economie is nog niet bereikt, begrijpen we hieruit? Dat, dat zou kunnen, want uh, tot het afgelopen jaar is de werkloosheid uh, alleen maar uh, gestegen. Uh, steeds meer mensen verliezen hun, hun werk, omdat de economie steeds meer stagneert hier. Bedrijven winkels uh, sluiten, zodat uh, mensen worden ontslagen. En er zijn bijvoorbeeld ook uh, bedrijven, en ook in de publieke sector, zijn er veel schulden. Uh, om een voorbeeld te geven, ziekenhuizen kunnen de farmaceutische uh, bedrijven niet meer betalen, zodat die uh, nu hebben gezegd, ja, we, we leveren geen medicijnen meer als de ziekenhuizen ons niet betalen. Met als gevolg dat patiënten soms hun medicijnen niet kunnen krijgen.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 En uh, dat liep zo hoog op dat de uh, woordvoerder van die extreemrechtse partij... eerst een beker water gooide in het gezicht van uh, de mevrouw van de uh, radicaal linkse partij. En vervolgens uh, zich stortte, min of meer, op uh, de vertegenwoordiger van de communisten. En haar uh, ja, een paar flinke klappen in het uh, gezicht gaf. Fysiek fysieke uh, ja, hij gebruikt echt fysiek geweld. Nou, inmiddels uh, uh, is hij, uh, heeft hij dat uh, televisiestation verlaten... en is er door het communistisch parlementslid een aangifte tegen hem gedaan... wegen een mishandeling. En uh, er loopt dus nu een arrestatiebevel... tegen de woordvoerder van die extreme rechtse partij. Ja, verhitte gemoederen. Uh, oh, zondag over een week, dan zijn de verkiezingen... Uh, uh, uh, hebben ze er nog wel vertrouwen in, de Grieken? Ja, het is, het is nu moeilijk te zeggen... want er zijn geen opiniepeilingen hier meer. Dat mag niet meer. Uh, de, de, de Twee weken voor de verkiezingen... die mogen in ieder geval niet openbaar worden gemaakt. Uh, nou ja, bij de laatste opiniepeilingen... die een aantal dagen geleden zijn gedaan... Uh, bleek dat... Uh, ja, en de conservatieven... en uh, Syriza, radicaal links... als eerste partij eruit zouden komen. Dus ja, uh, we kunnen misschien zeggen... een, een nek-aan-nek-race... maar het is niet duidelijk... omdat uh, we niet precies weten in welke richting het gaat... maar het ziet er naar uit dat het wel erg spannend wordt. Connie Kees in Athene, dank je Bij een uitgebreide controleactie in Rotterdam, in de haven daar... is het afgelopen weekend ruim 200 kilo cocaïne onderschept. De drugs, straatwaarde ruim 5 miljoen euro... zaten verstopt in tassen in vier containers met verschillende bestemmingen. Het onderzoeksteam van de douane, FIOD en de Zeehavenpolitie... Uh, weet nog niet wie er achter de cocaïnezendingen zit. Sport. Sport. De eerste wedstrijd van de Nederlands Elftal op het EK tegen Denemarken. Die komt steeds dichterbij. Zorgenkind is Joris Matthijssen met zijn hamstringblessure. Wedstrijd tegen Denen zaterdag gaat hij zeker niet halen. Bas Stigler in Krakau. Um, hij is nog wel bij de groep. Ja, zeker. Um, want uh, je stuurt niet je meest uh, ervaren centrale verdediger zomaar naar huis. Tenzij de komende, laten we zeggen, anderhalf tot twee dagen blijkt dat hij. Uh, nou ja, er nog veel slechter aan toe is als iedereen nu al vreest... en dat ook andere wedstrijden in gevaar komen. Dan zal die worden vervangen, maar alleen maar dan. Hmm. Uh, toch gaan er al namen rond uh, voor zijn eventuele vervanging. Stefan de Vrij van Feyenoord wordt genoemd. Is dat logisch of, of denk je dat het iemand anders zal zijn als het zover komt? Nee, dat lijkt me wel een logische naam. Uh, Nick Viergever van AZ staat ook hoog op het lijstje. Die twee hebben een goede indruk gemaakt in Hoendelo, toen zeg maar, het trainingskamp van Oranje half mei begon... Uh, dus mocht Matthijsen afvallen, dan schuift iedereen die hier nu al is. Dus zeg maar even: wordt gemaakt Bauma, Flaar. Uh, wat op in de hiërarchie. en komt daarachter. Uh, nou ja, inderdaad, of 4 geven of de vrij. Maar het is in ieder geval wel logisch om te voorstellen. dat als Matthijsen zou afvallen. dat er dan een centrale verdediger bij komt. Dus dan gaan ze niet waarschijnlijk weer schuiven met. nou ja, Anita of Emmanuelson. Dat lijkt me sterk. Vanochtend besloten training. Uh, heb jij daar iets van meegekregen, iets gehoord, gezien? Nee, nog niet, want dat is eigenlijk pas uh, net afgelopen, als het al afgelopen is. Dus we hebben vanmiddag nog de gelegenheid om even met uh, de spelers te praten. Dus dan uh, zullen we ongetwijfeld nog wel de laatste nieuwtjes horen. Vanmiddag met de spelers praten, wat, wat is het programma van Oranje verder nog vandaag? Uh, dit is het, trainen één keer. Dat moeten we zeggen, zeg maar, nu zijn we om 11 uur begonnen, dan zijn we, is vanmiddag tijd voor interviews. En uh, morgen vertrekt het hele spul naar Oekraïne. Okay. Dank je voor dit moment, Bas Joep. Tamara Bruggemans, Goedemiddag bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemiddag. Er staat onder andere een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Maarse, Meersen en Maastricht, 3 kilometer. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de Afritbeek en 7 naar 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En het is sowieso wat druk op de wegen vanaf de Duitse grens. En dat heeft te maken met een, uh, met een feestdag die vandaag wordt gevierd. Het zogenaamde Vroonlaatje nam, en dat is een sacramentsdag. Die vieren ze vandaag. Kijk, leuk, feestje voor de Duitsers. Dankjewel Tamara. De hoofdpunten uit het nieuws. Boosheid over het uitlekken van het vrijlaten van de kroongetuige Peter Laes. Bijna een kwart van de Grieken is werkloos. En in Italië worden drie Nederlanders vermist na een gasexplosie in een huis. 12 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Alpe 6 2012 en Radio 2 is weer van de partij. Vandaag de hele dag op Radio 2 met live verslagen vanuit Frankrijk. Alptu 6 en Radio 2. Vandaag samen bergop. Kijk voor meer informatie op radio2.nl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 Het is een moeilijke tijd voor uitgevers van bladen. Hoe moeten zij omgaan met de digitale wereld? Dat is de belangrijkste vraag op het uitgeverscongres dat vandaag in Den Haag wordt gehouden. We zoeken zometeen even contact. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller en Jan Tromp, die is van de Volkskrant. Het gaat onder meer over het bezoek van het Nederlands elftal gisteren aan Auschwitz. Jack van Gelder vertelde in Studio Sportzomer dat er afspraken met de media zijn gemaakt... zodat de spelers niet door een haag van camera's hoefden te lopen. Iedereen respecteerde datgene wat de KNVB had gevraagd. Eén fotograaf naar het ANP, voor alle kranten, voor alle bladen beschikbaar. Eén cameraploeg namens KNVB-TV. Dus in alle rust, tussen aanleidingstekens, stond er heel veel mensen in. Ging daar de KNVB-delegatie. Iedereen ging mee. En uh, dat legde een bezoek af aan Auschwitz. In de Nationale Nieuws- en Sportquiz zometeen. Erik van den Elsen, en die komt uit het Belgische Overpelt. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De SP wil een verbod op medische realityprogramma's. Dat na aanleiding van de rel rondom dat programma 24 uur tussen leven en dood. Dat werd door iWorks gemaakt op de spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En u kent het verhaal niet tussen. Mensen waren zich daar niet van bewust want het gebeurde allemaal met verborgen camera's. Pas achteraf werd er toestemming gevraagd. Renske Leijten is Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom nu een verbod op alle medische realityprogramma's als het aan jullie ligt? Nou, dat is niet ons voorstel. Oh. Uh, wij hebben het voorstel dat we gewoon heel duidelijk een verbod doen op camera's bij de spoedeisende hulp. Uh, uh, dat, dus, dat het gewoon voor iedereen helder is voor ziekenhuizen, maar ook voor personeel en ook voor programmamakers. Je mag op de spoedeisende hulp in spoedstaties geen beelden maken van patiënten. Ook niet als die patiënten daar zelf toestemming voor geven? Het is zo'n ontzettend moeilijk schemergebied dat je er geen uitzondering voor zou moeten maken. Op het moment dat je in een spoedsituatie zorg nodig hebt, dan ben je echt met iets anders bezig dan met de gevolgen en de implicaties van die beelden. En als je achteraf mee geconfronteerd wordt dat je misschien in een uitzending zit, dan kan dat heel pijnlijk zijn. Uh, dus wij hebben gezegd, dus je moet gewoon één lijn trekken. We doen dat in spoedsituaties, dus op de ambulance of in de ambulance. En op de uh, uh, spoedeisende hulp doen we het gewoon niet meer. Nee. Uh, en, en voor de goede orde, andere medische programma's vindt u allemaal prima. Nou, er zijn natuurlijk ook wel medische programma's die bijvoorbeeld meekijken met spreekuren. En dan gaat het om geplande zorg. En dan gaat het ook om mensen die gevolgd worden, hè, bijvoorbeeld met een chronische ziekte of met een aandoening. Die kunnen een overweging maken van wat is het programma, wat zijn de voorwaarden, hoe word ik in beeld gebracht. Dat vind ik echt wat anders dan reality, zoals dat uh, werd gemaakt van tussen leven en dood hè, uh, door RTL. Waarbij het ja, toch gaat om een, uh, om een uh, spoedsituatie en dus ook crisis. Ja. waarin mensen verkeren. En dan moet je gewoon een duidelijke lijn trekken. Je bent veilig op het moment dat je spoedzorg krijgt. Nou is Peter Plasman, advocaat, die kent u wel... die heeft een aantal patiënten van het VU Medisch Centrum, staat hij bij. Hij zegt ja. zelfs, van, ik vind een verbod wel vergaan. Als patiënten gewoon een toestemming daarvoor geven... dan vindt hij het prima. Ja, maar goed, meneer Plasman, die ziet natuurlijk ook... in welke moeilijke situaties eigenlijk terecht zijn gekomen. Uh, um, ik zie uh, aan de andere kant dat uh, de beroepsvereniging heeft gezegd... wij willen dit ook niet meer. We moet gewoon één lijn zijn. En dan vind ik het veel belangrijker om mee te gaan... met het medisch personeel in de zorg die zegt trek hier gewoon de lijn, hmm. niet in crisis en spoedsituaties een camera uh, erop. Je weet niet wat de impact is. En meneer Plasman weet dat ook als geen ander, want hij uh, staat nu mensen bij. Ja. Dus het zou heel goed zijn als we dat in de toekomst voor hem uh, geen zaken meer uh, zouden zijn. Maar misschien dat hij daaronder ook op weg is, <lacht> dat weet ik natuurlijk niet. <lacht> u, u, u denkt dat hij aan zijn eigen portemonnee denkt. Zij nee, nog, even, nog een beetje gekscherend. Ja, hoor, maar... nee, snap ik. Nee, maar nog even één ding, want het Openbaar Ministerie heeft nu uh, aangekondigd dat ze dus producent iWork, en het Vuurmedisch Centrum uh, in ieder geval verdacht vinden. Hè. Ze gaan uh, kijken of ze die zaak gaan uh, vervolgen. Uh, wilt u daar niet eerst op wachten eigenlijk, of dat eventueel tot een rechtszaak leidt? Kijk, politiek moet op het moment dat, het, uh, dat uh, justitie bezig is, OM bezig is, zich daar niet uh, uh, meer uh, in mengen. Uh, dit gaat over ons voorstel al geheel. En we weten dat iWorks ook bij Utrecht is geweest. Het, het medisch centrum daar die heeft het uh, aanbod geweigerd. Uh, we weten ook dat er uh, zo'n programma is geweest in een noordelijk ziekenhuis. Dat is ook al uitgezonden. Uh, Wij vinden gewoon dat je een algehele richtlijn moet krijgen in spoedsituaties. Uh, komt er geen te staan voor een een of ander uh, uh, sensatieprogramma, uh, dat moeten we gewoon nu weren. En dat kan wel op het moment, dat kunnen we beslissen op het moment dat die zaak van iWorks en VMC helemaal uitgespit ja. wordt door justitie. Dank dat we weer van de telefoon kwamen Renske Leid, de Tweede Kamerlid voor de SP. Graag gedaan. NSC Handelsblad bracht het nieuws naar buiten... dat Peter Laes kroongetuig in het liquidatieproces is vrijgelaten. De advocaat van Laes reageerde woedend... want dit nieuws zou levensgevaarlijk zijn voor zijn cliënt. Marcel Hanen is de journalist van NRC die achter dit nieuws kwam. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang wist je het al dat hij vrijgelaten was? Hij is maandag vrijgelaten en toen wist ik het ook, ja. ja. Nog getwijfeld of je dat moest publiceren? Ja, wel degelijk. Ik heb maandag, toen ik het hoorde gebeld met, uh, met bronnen om te kijken of ik dat bevestigd kon krijgen. En onder andere gebeld met de advocaten van Laaes. Hij heeft twee advocaten. En een van die twee die, uh, ze, ze weigert overigens te bevestigen of te ontkennen dat hij was vrijgelaten. Ze wist het volgens mij zelf nog niet eens. Maar goed, maar een van die advocaten zei dat als het waar is, en jij schrijft dat nu in de krant, dan loopt mijn cliënt levensgevaar. Dat was maandagochtend. En, uh, nou ja, dat, dat gun je niemand uh, door, door je bericht. Heen. Ook al is hij waarschijnlijk geen abonnee, maar dat, dat, dat, nogmaals, dat, dat, dat wens je niemand toe. Dus toen heb ik uh, besloten om inderdaad nog niet te publiceren er even mee te wachten. En dat heeft uh, geleid tot de publicatie vanochtend. Ja, waarom dan vanochtend wel? Want uh, je weet ook niet of hij al het land uit is of, of dat hier nu je veiligheid zit. Ja, maar die man die wordt streng beveiligd. En, uh, hij staat inmiddels drie dagen op vrije voeten. Je mag ervan uitgaan dat hij niet, niet uh, in, in, in de Albert Heijn, in Amstelveen, uh, gewoon losloopt de winkel of zo. Je mag aannemen dat ze hem goed beveiligen. Dus het lijkt mij een beetje overdreven om nu nog te denken dat die gevaar zou lopen. Ja, jij vond het nu wel kunnen om het te publiceren... ondanks dat die advocaat dus met klem heeft uh, gevraagd om het niet te doen, begrijp ik. Ja, maar dat verzoek was maandag. Hij heeft gezegd, hij mag nooit publiceren of zo. Want iedereen wist dat die man een deal had gesloten met justitie... <lacht> en dat hij dus op een goede dag zou vrijkomen. Ja, dan zou je er nooit meer over kunnen publiceren. Dus dat lijkt me eerlijk gezegd onzin om dan nog langer te wachten. Nou, die advocaat neemt het hoger op, hè, want die wil in ieder geval onderzoek naar dat lek. Wie, wie dat dan heeft uh, gemeld aan jou? Nou ja, ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen. Nee, lijkt me niet verstandig. vergeten. Nee, nee. nee. Is dat terecht vanuit zijn, vanuit zijn positie gezien, denk je? Ja, nou ja. ja. Ik kan me voorstellen dat hij niet leuk vindt dat het uitlekt. Ja, maar uh, of hij nou uh, een groot onderzoek moet eisen, ik weet het niet. Uh, nogmaals, de man had een deal gesloten. We wisten dat hij na vijf jaar uh, ongeveer vier maanden zou vrijkomen. Die advocaat heeft zelf vorige maandag in de Telegraaf aangekondigd... dat zijn cliënt waarschijnlijk deze maand zou vrijkomen... Ja, ik wist dan precies uiteindelijk wanneer het gebeurde, maar of het nou maandag was of donderdag of, of, of volgende week, dat, uh, dat is eigenlijk niet zo gek dat dat, uh, dat, dat een keer bekend zou worden. Dus nee. hebt verwontwaardiging is ook een beetje gespeeld, denk ik. Ja. Nou ja, goed, het punt is natuurlijk, als hij uh, van het weekend ergens wordt gevonden uh, met, uh, met beton aan zijn, uh, aan zijn voeten, ergens in, de, in, in, een, in een watertje, uh, ja, dan, dan heb je misschien wel de verantwoordelijkheid daarvoor. Ja, nou, ik ga daar niet vanuit. uit, nee. nee het zou, het zou, maar nogmaals, dat, dat, dat hij dat wordt gevonden, bedoel je? Nee, maar ik, ik neem het nogmaals, hij heeft uh, ruim 1 miljoen gulden van justitie gekregen om de beveiliging te regelen. Ik neem wel dat ze toch in staat zijn om dat voorlopig, uh, om dat voorlopig goed te organiseren. Ja. Goed, uh, dankjewel. Marcel Hane, NRC. Graag gedaan. Het mag dan een crisis zijn, maar de prijzen voor een reclamespotje... rondom een wedstrijd van het Nederlands elftal, die liegen er niet om. De kosten zijn door de ster vastgesteld op 3800 euro per seconde. Dat is ongeveer net zoveel als tijdens het EK in 2008. Een spotje van 30 seconden in de rust van de EK-finale. Mocht Nederland zover komen, gaat ongeveer 115.000 euro kosten. En we hebben het even voor u uitgerekend. Voor dat geld kunt u 6400 kratjes bier kopen. Vandaag zijn de uitgevers bij elkaar in Den Haag op het Uitgeverscongres. Het uh, thema dit jaar is hoe uitgevers van bladen en boeken om moeten gaan met de nieuwe manieren van publiceren. Zoals internet, e-books en magazines voor tablet computers. Een van de sprekers is Michiel Buitelaar, hoofd Digital heet dat dan bij Sanoma Media. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat over de toekomst van de uitgeverijen. Uh, is daar nog toekomst voor, voor de huidige papieren bladen? Ja, die is er wel. Daar dat, dat, dat zijn we niet zo bezorgd over. Er zijn uh, heel veel bladen nu. Het uh, aantal wordt zelfs nog groter. Maar we houden er wel rekening mee dat, uh, dat ieder van die bladen in volume ietsje kleiner worden. Dat, uh, dat is wel zo. Dat er andere vormen, ik noem er een paar, dat andere vormen deels in de plaats komen. Maar wacht even, dus de titels blijven over het algemeen wel bestaan, zegt u. Maar nou, uh, het volume wordt, wordt, wordt het minder dikker beladen. Nou, wat je ziet is dat er ook nog wel nieuwe bladen aankomen. Maar goed, er, er gaan ook wel af en toe bladen uh, uit, zogezegd. Uh, en wat je, wat je ziet is ook dat uh, vroeger waren er bladen met hele grote oplagers. En je ziet dat uh, de meeste oplagers, dat geldt ook niet voor alle bladen... maar de meeste oplagers wel in, in een dalende lijn zijn. Dat hm. is zo. Ja. Hebt u het idee dat de uitgevers, uh, laten we zeggen, de tablet al helemaal omarmd hebben? Eh... Uh, uh, simpel antwoord: nee, ik denk het nog niet. Ik denk wel dat het aan het gebeuren is. Dat kost ook even tijd, dat kost uh, onze uitgevers tijd. Ik denk dat het uh, publiek er ook een beetje aan moet wennen. En wat je ook ziet, is dat adverteerders, dat is voor ons ook een belangrijke pijler. En bladen uh, en andere dingen zijn, uh, worden ook mede gefinancierd uit advertenties. En uh, bijvoorbeeld advertenties op uh, smartphones en tablets, die vallen nog een beetje tegen. Maar ik denk wel dat die beweging in gang gezet is en ook echt uh, onstaatbaar is. Nou, en, en de uitgevers hebben natuurlijk concurrentie van allerlei uh, IT-bedrijven... zoals Apple, Google, Amazon. Um, gaan die uiteindelijk misschien de hele markt overnemen? Uh, ik denk het niet. Je kunt het uh, tot het zekere hoogte concurrentie zien... maar je kunt ook zien uh, dat Apple of Google dat die het voor ons makkelijk maken... om onze content uh, op allerlei manieren over deze hele planeet te verspreiden... Dus ik, ik denk wel dat het een medaille is met twee kanten. En ik, ik ben mezelf, wij zijn geneigd om het veel meer als een kans te zien... dan als een bedreiging. Zo gaan we ja. Dus ja. proberen we er ook mee om te gaan. En is dat ook het algehele gevoel daar op het congres? Of is het toch een beetje sombertjes? Um... Nou, ik, ik denk dat er al, allebei, uh, we allebei... We er zijn best mensen die over sommige dingen een beetje en Dat kan ook, maar uh, ik, ik ga proberen daar uh, straks iets, uh, iets te vertellen ja. over de kansen die er liggen. Ook... De kansen die er liggen. Goed. Nou, veel ja. succes dan uh, bij ja. de toespraak. Uh, okay. Michiel Buitlaard is dat hoofddigital bij Sanoma Media. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blijven blokken. Het Media Archief. Ja, Jolanda Sap is dus door de leden van GroenLinks tot lijsttrekker gekozen. De aanloop was wat tumultueus, zou je kunnen zeggen. Haar opponent, Tovik Dibi, mocht eerst niet meedoen van het partijbestuur. Deed dat uiteindelijk wel goed. Sap dus overduidelijk de winnaar. De meest roemruchte lijsttrekkerscampagne was die bij de VVD in 2007. Mark Rutte en Rita Verdonk gingen elkaar wekenlang verbaal te lijf. Uiteindelijk won Rutte en kwam Verdonk op plaats 2 van de kieslijst te staan. En ook dat leverde weer gedoe op, want Verdonk kreeg bij de, bij de verkiezingen meer stemmen dan lijsttrekker Rutte. Ja, fantastisch hè, fantastisch. Ik ben er echt heel stil van. En stil, dat was ze maar zelden de afgelopen maanden. Rita Verdonk voerde campagne voor de VVD en voor zichzelf. Met resultaat, zo bleek toen de kiesraad vanmiddag alle voorkeurstemmen bekendmaakte. Verdonk blijkt de steun te hebben gekregen van 620.555 VVD-stemmers. Rutte moet het doen met 553.200 stemmen. Ik hoor het. Ik, nou, ik, ja, ik ben er uh, echt uh, stil van, trots, gelukkig. Uh, ja, 60.000 stemmen. Dat is werkelijk ongelooflijk. Gaat u nu het leiderschap stemmen? van een VVD opeisen? Ik, ik ga dit eerst eens even laten bezinken en uh, ik... Uh, nou, ik kon er wel mee naar buiten, maar ik, ik ga eerst even zeggen... goh, dit is toch ongelooflijk. Is het niet pijnlijk voor u? Nee, ik zie het niet als pijnlijk voor mezelf. Ik vind het wel ontzettend leuk voor Rita dat het haar gelukt is... om zoveel voorkeurstemmen te halen. En dat geeft nog eens een keer aan ja, hoe belangrijk het is... dat we dit werk wat we de afgelopen jaren gevoerd hebben... dat we dat ook voortzetten. En dat we dat stevig voortzetten. Ja, het was een unicum in de parlementaire geschiedenis... dat de nummer 1 van de kieslijst werd gepasseerd door de nummer 2. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. Vandaag met Joost Niemuller. Hij is blogger van de dagelijkse standaardjournalist... en schrijver tegenwoordig ook mogen Ja, al ja. een tijdje. Ja, ja. Was, je, was je ook al lang. Maar goed, net weer een mooi, een mooi boek uit. Ja. Jan Tromp, Volkskrantjournalist. Hartelijk welkom allebei. Uh -huh. We hadden net uh, Marcel Haan aan de lijn van de NRC. Uh, ja, dat is een dilemma. Dan heb je nieuws... en je weet ook dat je daar iemand mee in gevaar kan brengen, Joost. Of, of is het niet zo simpel? Nee. Ja, kijk. Uh, ik, ik vroeg me trouwens wel af... Net uh, als diegene die. Me, uh, jij interviewde me ook van wie. Uh, waar komt het nieuws vandaan, hè? Meestal heb je altijd wel een vermoeden, maar in dit geval. zou ik echt niet weten. Ik bedoel, wie, wij als buitenstaanders. Ja, wie ja. heeft er voordeel bij om dit nieuws naar buiten te brengen? Uh, het OM niet. Uh, de justitie niet. Uh, misschien de uh, advocaat van de tegenpartij, maar zou die het dan eerder weten dan de advocaat van. Uh, ja. Ik vind het allemaal heel duister, moet ik zeggen. Ja. bovendien, ik heb het nog nergens bevestigd gezien, hè? Dus ik wil. Nee, ja, ik nou, ik ga ervan uit dat, dat, dat hij inderdaad vrij is, maar... Um... Ik kan me ook voorstellen dat de instanties dat, dat nu zoveel mogelijk weg willen houden... van uh, we gaan dat ook niet bevestigen, want dan maken we het nog ingewikkelder Ja, nee, misten. inderdaad. Dus ik, ik ga er ook wel vanuit dat hij vrij is... maar het blijft alsmaar toch wel een heel duistere kwestie. Maar goed, de vraag is natuurlijk aan, aan de kant van de media van... moet je iets naar buiten brengen? Ja, uh, als je bronnen goed zijn, want daar gaat het eigenlijk om... als dus het echt nieuws is, en, en uh, als het niet van een hele verdachte bron komt... en je hebt verder niks... Dan, dan zou ik het gewoon uh, brengen. Jan? Ja, het, ik vind het een ogenschijnlijk uh, dilemma. Het uh, adagium van de New York Times was altijd... all the news that's fit to print. En dat is dit. Het is uh, nieuws ervan uitgaande uh, uh, dat, dat het klopt. klopt. Ja. Die jongen, uh, Dila S. is maanden, jarenlang uh, prominent nieuws geweest... Nu, is de min of meer schone uh, volle einding. En ik vind, eerlijk gezegd, dat Marcel Hanen het netjes gedaan heeft. Dat hij nog drie dagen heeft gewacht. Ja, hij heeft drie keer 24 uur uh, gewacht. Uh, iemand met een miljoen op zak... kan dan al lang een Thaise eiland bereikt hebben, lijkt me. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Met, nou ja. een miljoen, met een miljoen moet dat lukken. Ja, ja. dus, ja, het dus, het dus allemaal, met andere woorden, uh, uh, ik, uh, ja, die, die, die uh, verantwoordelijkheid... die hem wordt uh, aangewreven of het gebrek aan verantwoordelijkheid dat hem wordt uh, aangevreven... Dat, dat vind ik uh, onterecht. Mm. Ik vind dat hij zijn verantwoordelijkheid okay. heeft genomen. Ja, het komt ook alleen maar van de advocaten. Ja. Dus ik bedoel, dat, doord... kijk, Als de justitie zou zeggen, wij vinden dit onverantwoordelijk... of wij hebben dit tegengehouden, want da daar is allemaal helemaal niks over bekend... ik neem aan dat je uh, Marcel Hane gewoon uh, justitie heeft gebeld. en uh, Kijk, als die dan hebben gezegd, van, uh, alsjeblieft, doe het niet... Uh, nou oké, okay. ja. ja, dan, dan zou je er nog over na kunnen denken. Hè? Ja, ja. Dat, dat wordt trouwens nog interessanter... want de rechter moet die hele deal nog goedkeuren. En als die uiteindelijk zegt, ik vind dit helemaal niet goed... Ja, dan moet ze, ze de heer nog uh, weer ergens vandaan ja. toveren. Dus, ja, precies. Okay. Ja. Nou, uh, zometeen meer zaken waar we over gaan praten... aan de hand van uh, ons mediaforum. Nu het laatste nieuws, hier is Dorrald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Drie Nederlanders worden vermist na een gasexplosie in het zuiden van Italië. Het zijn twee volwassenen en hun 18 maanden oude baby, melden lokale autoriteiten. De gasexplosie was in Conversano bij Bari. Daar storten twee gebouwen in. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad. Gisteren in een dorp in de provincie Hama, in het midden van het land... De beschuldiging van de oppositie dat het leger achter de moordpartij zit... is op niets gebaseerd, laat de regering weten. Syrische activisten melden gisteravond dat in het dorp Masraat al-Koubar... 78 mensen zijn afgeslacht. De bericht is niet van onafhankelijke kant bevestigd. De Amerikaanse minister van Defensie Panetta zegt dat het geduld met Pakistan opraakt. Amerika wil dat Pakistan harder optreedt tegen het terroristische Haqqani-netwerk... dat vanuit Pakistan aanslagen pleegt op NAVO-doelen in Afghanistan. De VS heeft Pakistan miljarden dollars gegeven om extremisten te bestrijden. En in Den Haag is vandaag de eerste aardwarmtecentrale voor woonhuizen geopend. In de centrale wordt heet water van twee kilometer diepte opgepompt... en gebruikt om de gebouwen in de wijk te verwarmen. Op de aardwarmtecentrale zijn 4000 woonhuizen en bedrijven aangesloten. Het zijn de hoofdpunt het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het noorden is het op veel plaatsen bewolkt. Vanuit het zuiden breekt wat vaker de zon door, maar er ontstaan ook een paar buien. Er staat een matige zuidenwind en de temperatuur stijgt naar 19 graden op de wadden... tot lokaal 22 graden in het binnenland. Aan het eind van de middag neemt in het zuiden de buigheid toe... en in de avond trekt een gebied met neerslag langzaam naar het noorden van het land. Daar is ook een kleine kans op onweer. Vannacht wordt het vanuit het zuiden weer droog, het klaart op en de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vrijdag is vooral in de ochtend ruimte voor de zon. Later ontstaan stapelwolken, in de middag gevolgd door buien en daarbij zo kans op onweer. Af en toe laat de zon zich zien en het wordt 18 graden in het westen en 20 graden in het zuiden en oosten van het land. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Zaterdag blijft de neerslag beperkt tot een enkele bui. Het is dan wisselend bewolkt en het wordt gemiddeld 18 graden. Ja, ah, verkeersinformatie. De A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Meers en Maastricht 3 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Velsen 2 kilometer. Dat komt omdat de brug even heeft opengestaan daar. En dan de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en 7 naar 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Joost Muller en Jan Tromp. Uh, laten we even nog hebben over de SP... die dus vandaag een voorstel in gaan dienen om tv-camera's... in ieder geval van de spoedeisende hulp van ziekenhuizen te weren. Allemaal aanleiding van de hele rel rondom dat programma van RTL4. Oh. Jan, terecht? Ja, ik vind het een raar moment. Ik bedoel, ze hadden het al veel eerder kunnen doen. Nu... Uh... Uh, volgt de strafrechtelijke uh, vervolging van zowel uh, iWorks als het uh, ziekenhuis. En nu komt mevrouw Leijten. Ze staat al op twee. Waar <lacht> maakt ze... Ja, het is, uh, ik zeg dat maar gekscherend, hoor. Ja, je denkt dat het een uh, beetje voor de bühne is, dit? Of? Ja, nu wel. Op dit moment uh, wel. Maar op zichzelf is het... Uh, ja, mag ik mijn eigen mening geven? Mm. En ik juich het toe <lacht> dat uh, iWorks hiervoor... Want ik heb het vanaf het begin een buitengewoon... Uh, hypocriete uh, onderneming uh, gevonden. En uh, ik wist overigens niet dat jij en ik en iWorks ook vervolgbaar zijn... vanwege medisch tuchtgeheim of medisch uh, ambtsgeheim. Ja, want je zou zeggen, daar ligt de bal toch bij, uh, bij, ja, het, bij het ziekenhuis. dat zou je uh, denken, maar kennelijk strekt dat zich uit tot... Uh, met uh, nou, Oké, okay, maar dat vind je terecht. Dat, dat is even die, die, die uh, de zaak van justitie. Nog even naar wat, wat de SP nu voorstelt, uh, Joost. Wat vind je nou je ja, ervan? kijk, jij zegt nu net tv-camera's. Dat is nu voor het eerst dat ik het over tv-camera's hoor. Ik ja, misschien het... camera's moeten we Ja, maar zeggen. dat is een essentieel verschil. Ja, je hebt gelijk. Want hebt camera's gelijk. lijken me heel belangrijk op, het, uh, ja, ja. op Vo die voor, dienst, de uh, voor de beveiliging. Voor de beveiliging. Zeker als het gaat uh, in ambulances. En uh, bedoel, we hebben nu al zoveel verhalen hierover ja. gehoord. Dus wat dat betreft krijg ik het gevoel dat we inderdaad met die snelheid en de kiezingstijd die allerlei ja. wetgeving doorheen gejast moet worden die precies maar tegenovergestelde. Maar ze zal tv-camera's bedoelen, denk je niet? Nou, laat ze dat dan zeggen. Kijk, ja. dan een camera is in principe gewoon een camera. Want ja. je hebt het dus al van ding. die kleine camera's. Maar goed, ze zegt, eh, ze zegt aan aanleiding van die, van die RTL4-kwestie, uh, dat programma. Nou, dat was duidelijk. Die mensen kwamen daar op die spoedeisende hulp binnen... en wisten niet dat ze gefilmd werden. Daar zaten mensen achter de schermen op, op Kweeklof 30 uh, monitoren te kijken. Oh ja, dat is dat verhaal van Niemullen. Dat is een leuk verhaal uh, mm -hmm. dat moeten we erin uh, hebben. Ja. Nou, dat is natuurlijk wat anders dan een beveiligingscamera. Ja, oké. Maar, ja, okay. maar ik, ik weet de technische details niet. Maar een camera is een camera. Ja, het dat zijn ik... van die kleine dingetjes en die hangen ergens. En het gaat er vervolgens om wat je ermee doet. En uh, ik, ik vind ik ben het met Jan Tromp helemaal e eens. Althans, uh, hij, hij vraagt ook inderdaad af of het medisch beroepsgeheim hier nou wel, uh, uh, ja, kijk. En, en, een, een, een journalist uit, kan natuurlijk nooit een medisch ja, beroepsgeheim ondertekenen. Die kan ja. alleen maar uh, iets uh, Aangaande privacy-wetgeving. Ja. En dat, dat is Zeker. toch een ander deel. Mm -hmm. ja. dus, um, maar misschien dat die berichtgeving niet helemaal juist is op dit gebied. Want het lijkt mij evident dat je een, een tv-programma niet voor uh, medisch beroepsgeheim kan aanklagen. En maar goed, los stellen. daarvan dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk wil uh, vervolgen. in deze kwestie, dat, dat denk ik mogen we beschouwen. steeds. Jij vindt het ook terecht dat de producenten in dit. In dit geval achter de broek wordt gezeten. Ja, want de, de, uh, de producent is, of dat nou strafrechtelijk het geval is of niet, dat, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar die is, laten we zeggen, in morele zin uh, evenzeer schuldig als het, uh, als het ziekenhuis en misschien nog wel meer. Want de producent is natuurlijk de initiatiefnemer geweest uh, van, dit, van dit alles en heeft met een uh, gezicht vol tranen gezegd dat men de strijd op leven en dood uh, wil uitdragen. Maar intussen. Het ging natuurlijk om, uh, om het gewin. Ja, maar goed, ook hier moet je dan toch wel uitkijken. of je soms niet uh, dan op een gegeven moment. een soort overdreven wetgeving krijgt waardoor mm -hmm. je ook goede dingen gaat uitsluiten. Ik bedoel, ja. er zijn uh, veel in de cover. Uh, uh, ook door de commerciële omroep SBS. die heeft ook zo'n in de cover programma. Mm -hmm. waar ze regelmatig met uh, interessante dingen aankomen. Albertus Tegemo. Uh, ja, nou, die mensen worden ook niet met goedkeuring gefilmd. Hè? Dus uh, op zich moet je. Maar, uh, maar, maar het, het strafrecht of het, uh, een nieuwe wetgeving, zoals kennelijk de SP nu uh, ingedacht heeft... zou ik liever niet zien. Ik bedoel, als het strafrechtelijk mogelijk is, wat zou je dan nog? Nee, eh, ik denk er nog dat er op het gebied van privacywetgeving heel veel uh, valt te doen uh, op dit gebied. Uh, de al bestaande wetgeving, de, ja. dat je daar niks nieuws hoeft te maken. Precies. Maar uh, het gaat inderdaad natuurlijk eigenlijk om iets anders. Het gaat ook eigenlijk, zoals Jan ook al aangeeft, om, om de mo om morele gehand. Uh, uh, dat is eigenlijk waar je de mensen op moet aanspreken. Uh, ik bedoel, kun je zoiets wel doen? En ergens voelt iedereen wel aan, zoiets kun je niet doen en dat dat bewustzijn kennelijk bij, uh, bij iWorks niet bestond... dat vind ik eigenlijk mm. wel... Uh, ik vind, op dat gebied zou je veel meer moeten inhaken... dan de hele tijd maar op dat juridische spoor te willen mm. zitten. Goed, uh, dan uh, het andere onderwerp. D dat is uh, Auschwitz. Uh, uh, ik, ik lees een tweet voor van Ron Vlaar... een van de spelers van het Nederlands Elftal. Net in Auschwitz geweest, geen woorden te vinden... die beschrijven wat uh, dat met je doet. Uh, dit mogen we nooit vergeten. En Zo hadden veel meer spelers gisteren... een berichtje de wereld in ingestuurd... Uh, de voetballers lieten dus weten dat dat bezoek hun heeft geraakt. Uh, was jij ook onder de indruk, Joost? Ik vond het, ik vond het stuitend. Ik, ik zet de tv aan en ik hoor Jack van Gelder zeggen. En het Nederlands elftal zit in Auschwitz. En dan gaat ook nog het. Dan dacht ik, kijk, meneer is een sportverslag, een goeie overigens hoor. Ik wil niks afdoen aan Jack van Gelder. Maar uh, dat krijg je dan dus. En dan zie je dus een ja. flitsende bus van het Nederlands elftal staan. Ja. Je ziet die flitsende jongens wel in iets ja. gedekte kleding... maar toch hippe spijkerbroeken zie je ze dan daar staan. Uh, wel handen in hun zakken. Ik wil, ik, dan denk ik van... En, ja. uh, en daar werken natuurlijk de media weer helemaal aan mee... Uh, uh, en het heeft dus niets te maken met wat men voortdurend zegt: bewustwording over Auschwitz. Integendeel, Auschwitz wordt steeds meer een pretpark. En ik vind dat een hele ernstige zaak. Want daar werken ja. ze in Auschwitz trouwens zelf hartstikke aan ja, mee. Ja, wat ik zeggen, want dat kan je die jongens natuurlijk niet van. Want als je in Krakau komt, dan zie je daar uh, uh, grote posters met de Auschwitz-experience. En dan kun je voor uh, 100 euro heen en weer met een busje. En het uh, hmm. begint echt heel bedenkelijke vormen aan te nemen. En ik vind uh, ja. Dat, ja, dat iemand daar eens een keer de stekker uit moet trekken aan, aan dit. Want Auschwitz is niet, is niet een. En, en uh, iets waar je heen gaat om te huiveren, ah. want dan wordt het steeds meer. Oké, okay, maar, maar dat is, dat is, uh, dat is even de, de, eigenlijk een andere discussie. Die jongens die gaan erheen hebben, geloof ik, dat zelf ook aangegeven. Een beetje door hans Joris maar misschien aangezwengeld. Nou, ja. ja, kijk, uh, ik vond de. Ook het Duitse uh, en Italiaanse afvalstof ja, is ja, ook ja, geweest. Ja. Hè, dus. Nou, ik, ik vond de uh, spijkerbroeken ook. Uh, had toch net wel een andere pantalon kunnen wezen, uh, dacht ik. Maar verder. Um, het is niet goed of het deugt niet. Ik bedoel, waren ze niet gegaan zo dicht bij uh, die onzalige plek... dan was ongetwijfeld gezegd, ja, die jongens... het enige waarvoor ze bestaan is voor dat armoedige voetjebal. Uh, nu gaan ze wel, en nu uh, zegt Joost... ja, het is, uh, het is stuitend, er wringt iets. En uh, ik heb erg uh, instemmend geknikt toen ik vanochtend Arnon... Gunberg, dus ja, ja, op die, de voorpagina van ja, de Krant. wat hij zei, als, als Nederland. Uh, verliest dan komt het hierdoor. Uh, als Nederland verliest van Denemarken, wat zo goed als zeker is, zoals we alle weten. <lacht> dan, komt het, dan komt het door Auschwitz. En ja, de Denen waren dan je wel goed in de oorlog. Dat is ook weer een verschil. Nou, zo zie je. <lacht> maar, uh, want dat is inderdaad wat, wat er van gezegd wordt. Hè? Want dat kan zoveel indruk gemaakt hebben. dat die jongens daar gewoon uh, nou ja, dagen wakker van liggen, misschien. Ja, er staan, er staan ook weer verschillende. Uh, opvattingen en verschillende uh, uh, verhalen over. Namelijk, jongens zijn uit het lood geslagen... maar anderen zeggen weer dat jongens zich uh, moreel, mentaal... hoe moet je het noemen, gesterkt uh, nou, voelen. Uh, ja. Dat is echt zo onzin. Die, die jongens ja. die zitten in een flow naar de wedstrijd toe. In een flow? Een gevoel van, we flow. gaan ervoor, <lacht> oh, we okay. zitten erin. Ja, we zijn in, in, in, een, een, flow. in, in, in een beweging ja. van... Oh, ja. uh, van uh, uh, uh, opgeladen uh, uh, energie met allemaal adrenaline die sky high is gegaan... Da daar doet een uurtje Auschwitz echt niets aan af. Nee, dat nee, net, het was, de, het was de, ook een gekke de, dag. Als mensen vaak naar de kerk gaan voordat ze iets moeten doen. Het is echt niet zo dat ze daardoor ineens een sterk godsbeleving krijgen. Maar dat, dat hoort gewoon erbij. Het, het, het was ook een gekke dag natuurlijk. Want zij waren eerst naar Auschwitz en toen hadden ze een training in dat stadion waar geloof ik 20.000 mensen op de tribune zaten. De jaren, alleen ja. om naar die training te kijken. Dus ja, dan moeten ze toch een... De knop alweer omzetten. Ik uh, vind, ze, ik vind uh, uh, dat dat anders aangepakt. Ze hadden er. Als ze erheen hadden willen gaan, hadden ze er alleen heen moeten gaan. Geen camera's. Zonder erbij. camera's en niet als team of wat dan ook. Maar gewoon. Uh, ja, oké. Okay, je, je kunt ze erop wijzen dat het er is. En, uh, en bovendien, wat is het voor onzin? Omdat je in de buurt van Auschwitz bent, moet je erheen. Je moet, je moet naar Auschwitz gaan omdat je naar Auschwitz gaat en hmm. niet omdat je toevallig in de buurt daar bent. Je, daar uh, heb je uh, gelijk in. Ze nou, zijn naar het Robbeiland op... geweest hè, toen ze in ja. Zuid-Afrika waren. Nou ja, bijvoorbeeld. Om, die, om diezelfde reden. Namelijk. Um, de buitenwacht of delen van de buitenwacht zou ongetwijfeld uh, gezegd hebben, denk ik, uh, dat als ze die plekken verontachtzaamd hadden, daar niet naartoe waren geweest, dat ze, nou ja, alleen maar voor het voetjebal uh, leefden. En dat doen ze natuurlijk ook. Maar ja. Maar dan lijkt het bijna een soort marketing-truc van Oranje. Nou ja, dat, dat, Zoals... is ook, dat is ook wat eraan kleeft, dat is ook wat, wat, wat, wat wringt. Mm. En. Um, nou ja, het was, het was gewoon beter geweest als dat toen nou in Denemarken was gehouden. Ja. Maar Joost, nog even één ding he, daarover. Want uh, die jongens zijn natuurlijk rolmodel voor veel jongeren op straat. Uh, die misschien uh, ja. niet precies weten hoe dat zit met Auschwitz en alles. Ja. Uh, dit is toch ook een manier om, om uh, op die manier toch, toch mensen weer even bij de klallen te pakken? Ja, van... uh, dat jongens niet precies weten hoe het zit met Auschwitz. Daar, daar gaat dus iets heel erg mis in ons onderwijssysteem. Ja. Uh, dat is een hele andere discussie. Maar ja, goed, dat stel dat er, nou, dat, dat er nou... Dat er voetballers toch niet te herstellen. Het nou ja, is een het manier. Is de afwezigheid van historisch bewustzijn moet toch niet door profvoetballers worden... Ja, goed, als het bijdraagt om dat weer een beetje op te krikken. Nou ja, ik zie dat hetzelfde heb je dan... Uh, was op een gegeven moment was er met Marokkaanse raddraaiertjes. Die gingen dan ook uh, naar Auschwitz. En die wilden toen niet eens op de foto staan achteraf. Ik bedoel, het is allemaal PR. Het, ik vind het echt allemaal onzin. Het is echt niet zo dat uh, als jij uh, niks weet of niks wil weten... van uh, wat de Joden is aangedaan. En je ziet het alleen maar als uh, uh, Joden is, Israël, ze zijn tegen de Palestijnen. Dan zal je die mening echt niet veranderen doordat je in Auschwitz komt, hoor. Ik bedoel, dat is Nee. Zo'n totale onzin. En, dat ben ik uh, met je eens. Maar toch denk ik dat uh, gaan het minste is van twee slechte oplossingen. <lacht> nee. Joost, nu nee, willen de laatste woord. <lacht> <lacht> nou, nee. Nogmaals, ik vind niet omdat je toevallig in de buurt bent dat je moet gaan. Ik vind dat je moet gaan omdat je moet gaan. Ja. Uh, goed, en als ze dat dan uh, vonden, misschien als heel team, dan kan dat. Maar dan laat die camera's achterwege en uh, dan, dan horen we het wel dat ze daar geweest zijn. Ja, ik hoop niet dat de spw weer kamers vragen gaan stellen ja, hierover. De camera's ja, zijn nou, waar, Die staat op nummer drie eigenlijk. <laughs> ja. ja, van Bommel, hè? Oh ja. Oh ah, ja. Ja, ja, zeker. Zit ja. jaar en dag. Uh, um, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Uh, dat waren ze, Jan Tromp en Joost Niemuller. Zometeen de Nationale Nieuwsbrief. Die spelen we met Erik van den Elsen. Die komt uit Overpeld. En dit is een liedje van... Radio 1 CD van deze week. Die heet Outside the Box. CD van Sabrina Stark. Haar nieuwe album. Het derde geloof ik zelfs. Daarvan This Time Around... Sabrina Stark is dat van de Radio 1 CD. We gaan de nationale nieuws en sportquiz spelen. doen we vandaag met Erik van den Elsen. Die is 44 jaar en komt uit Overpelt in België. Klopt. Hartelijk welkom. Dank je. Bent u Belg of Nederlander? Nederlander. Nederlander. En, maar u bent belastingadviseur en vroeger wist je altijd van als je hè, als je veel geld hebt moet je, moet in Belgi je naar België ja. voor de belastingen. <laughs> ja. Is dat nog steeds eigenlijk? Mm, duidelijk minder. <laughs> maar oh. het is een wel mooier wonen vind ik. Oh, dat wel? Dat ja. is voor u de belangrijkste Ja, reden. dat is de belangrijkste Maar ja. krijgt u nog veel van die Nederlanders uh, op consult? Die, uh... Nog wel, ja. Oh. Huizen zijn nog steeds voor een stuk goedkoper. Ja. En dat wil mensen wel eens overwegen om uh, naar het buitenland toe te gaan. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, maar het is goed leven daarin overpeld. Ik vind het wel. Kijken of we uh, u een beetje kunnen helpen in die uh, nationale nieuwsquiz. 300 euro ligt er aan, het, uh, aan de finish. Maar dan moet u in ieder geval meer scoren dan 60 punten. Want dat is de hoogste score tot nu toe. De Nationale Nieuwsquiz. Een duidelijke winnaar, Jolande. En ik feliciteer haar met die uitslag. Me. Op Jolande Sap is uitgebracht 12.242 stemmen. Ja, dit overtreft mijn stoutste dromen. Voor mij geldt dat ik mijn verlies als een fan moet nemen... en uh, de partij moet aanvullen op mijn eigen manier. Ja, de lijsttrekkersverkiezing van GroenLinks, daar gaat het over. Hè? Jolande Sap versloeg Tovik Dibi, vraag 1, hoeveel procent van de stemmen haalde zij? 84 procent. Dat is goed, 84,08 om precies te zijn. Tovik Dibi haalde 12,12 ,12 procent, opkomstpercentage 56 procent. Dibi wil trouwens wel op nummer 2 nu van de lijst, maar dat bepalen de leden van GroenLinks op het congres. GroenLinks, dat is vraag 2 kwam gisteren ook met het verkiezingsprogramma... Groene Kansen voor Nederland, heet het. Dat verkiezingsprogramma wordt samengesteld door de programmacommissie. Welke oud-Europarlementariër is de voorzitter van die programmacommissie? Pas. Dat weet ik zo niet. Nee. Katelijne Buitenweg, heet zij. Ja. Was tot 2009 delegatieleider van de transnationale delegatie van GroenLinks en Groen... met een uitroepteken in het Europees Parlement. Uh, vraag 3: Dat is de sportvraag. Bondscoach Bert van Marwerk liet weten dat hij overmorgen tegen Denemarken geen beroep kan doen op Joris Matijssen. De verdediger is dan nog niet hersteld van zijn blessure. Aan welke spier is hij geblesseerd? Een uh, hamstring? Ja. Is dat eigenlijk een spier, een hemstring? Ja, he? ja. Nou, Het is in ieder geval de Hamstring. Dat is het goede antwoord. Hij liep de kwetsuur op in de oefenwedstrijd tegen Bulgarije. En er wordt nu volop gespeculeerd of hij bij de groep blijft... of dat ze hem toch nog gaan vervangen voor komende zaterdag. Vraag 4. Van Marwerk houdt er zelfs rekening mee... dus dat er iemand van buiten de selectie wordt toegevoegd... om deze Matthijs te vervangen. Tot hoeveel uur voor de wedstrijd tegen de deden mag hij een vervanger oproepen? 24. Ja, dat is goed. En er wordt druk gespeculeerd wie dat dan zou moeten zijn. Stefan de Vrij wordt veel genoemd van Feyenoord. Die zat al bij Jong Oranje en is net op vakantie gegaan. Dus die heeft nog heel kort getraind. Um, we gaan naar vraag 5: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, je praat natuurlijk onder elkaar uh, over de dingen die je hoort hebt uh, van de gids. Die, uh, je stelt vragen en uh, je geeft ze antwoord op wat er zich afgespeeld heeft. Natuurlijk weet je het wel globaal, maar de details uh, die zijn uh, onbeschuifelijk. Ja. De Mark van Bommel. Aanvoerder van Oranje, hij sprak over het bezoek van de Oranje-selectie aan Auschwitz. Na afloop van dat bezoek stuurde tal van Oranje International's tweets de wereld in... om te laten weten hoe verpletterend de rondleiding door dat concentratiekamp was geweest. Vraag 6. Oranje was niet het enige EK-team dat naar Auschwitz ging. De selectie van welk ander land kwamen ze daar tegen? Italië. En dat is goed. Um... De Italianen maakten er nogal een mediaspectakel van. In Nederland deed het wat summeerder. Er was een ploeg mee van de KVB En een fotograaf van het ANP. Maar de Azuri werden omringd door cameraploegen en fotografen. De laatste vraag nu. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Het gaat dus om één term uit het nieuwsaanbod. Maar wat is het? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik houd meer van collega's dan van vrienden. Stop. LinkedIn. Dat is een hele snelle reactie. Ik heb die uh, aanwijzing hier voor me staan. Dus we gaan kijken of we daarop uitkomen. Via mij kunnen mensen worden verlinkt. Dat is uh, voor drie punten. Voor twee, mijn 161 miljoen gebruikers zullen gisteren wel geschrokken zijn. En de laatste aanwijzing, ik werd gehackt. En een aantal van mijn wachtwoorden is buitgemaakt. Inderdaad, zeg. LinkedIn, dat is een mooie klapper, want uh, daarmee komen we op negen. Uh, dat betekent dat dat uh, het uh, getal is waar we mee zometeen gaan vermenigvuldigen... in deel 2 van de quiz.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 Er zijn al verschillende Europese regeringsleiders die de wedstrijden boycotten... omdat ze het niet eens zijn met de behandeling van politica Julia Timoshenko, oppositieleider daar. Uh, moet Nederland die boycott volgen of is het veel effectiever om in Oekraïne het gesprek juist aan te gaan? En vandaar dus de stelling, de Nederlandse, de Nederlandse regering moet een delegatie naar de EK-wedstrijden in Oekraïne sturen. Bent u het eens of oneens daarmee? SMS dat dan naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het al met Hekje Standpunt. Wij zijn terug bij Erik van den Elsen, 44 jaar uit Overpeld in België. Um, als gezegd, de hoogste score tot nu toe is 60. En dat betekent dat er uh, bij zeven vragen goed dat u daar al overheen bent. Zeven man negen, want negen is de gescoorde uh, puntenaantal in deel 1 van de quiz. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd voor de vragen. Die uh, moet ik helemaal uitstellen. Dat staat in de, in de regels. Dus uh, ook al zou ik het antwoord er doorheen schrijven, het maakt eigenlijk niet uit. Het is alleen maar heel verwarrend voor de mensen die meeluisteren. Dus we raden altijd aan om gewoon de vraag uit te laten stellen... antwoord te geven of pas te zeggen. Oké. Okay. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. China sluit de grens in Tibet voor wie? Toeristen. Dat is goed. Welk cda kamerlid maakte gisteren bekend niet herkiesbaar te zijn? Uh, Sabina Uitslag. Dat is goed. Wat was de opbrengst van het eerste vaatje haring op de traditionele veiling in Scheveningen? 95.000 euro. Goed. Een stal op Dilia Peel met wat voor dier is gisteren verwoest door een explosie? Pas. Varkens. Volgens een onderzoek van de Vrije Universiteit leidt 1 op de 10 ouderen aan wat? Uh, ondergewicht. Ja, goed, ondervoeding. In welk land heeft de rechter een staking die al loopt sinds november verboden? Griekenland. Dat is goed. Welk advocaat heeft de duidelijke taalprijs 2012 gewonnen? Pas. Wim Anker. EU-landen die, uh, die het niet lukt corruptie aan te pakken... moeten desnoods uit de Schengenzone worden gezet. Zegt wie? Pas. Dat is minister Leers. Een twitteraar heeft een werkstaf van 100 uur gekregen... voor een dreigtweet over wie? Wilders. Dat is goed. Welke Spanjaard bereikte gisteren de halve finale van Roland Garros... ten koste van zijn landgenoot Alma Almagro? Nadal. Dat is goed. Welke partij vindt dat verkeersminister Schultz... de Kamer op een onbehoorlijke manier onder druk zet? Pas. GroenLinks. In welke wieleronde starten de Nederlanders Geesink, Kruiswijk en Mollemaa's uit? Ronde eh, van Zwitserland. Goed. Gezondheidstoestels. Van welke tot levenslang veroordeelde oud-president is verslechterd? Pas. Dat is Mubarak. Op welke snelweg liep het verkeer gisteren vast toen een vrachtwagen tegen een brugpijler reed? A50. Is goed. Hoe heet het systeem waarbij de politie live kan meekijken met de bewakingscamera's van winkels en horeca? Pas. Live view. Welke geslachtsziekte lijkt resistent te worden tegen medicijnen? Ehem, Dat is goed. Gonoreu zat net in de klap. Wel prettig als je net aan het eten bent. Ja. Uh, maar goed, hij, hij wordt wel meegeteld in de, in de totaaltellingen. En dat is belangrijk. Uh, want we moesten de 7 hebben, want dan zouden we op 63 komen. Het zijn er uiteindelijk 10 geworden. Hoi. Dus dan zitten we op 90. En daarmee gaat België aan kop op dit moment. Ja, mooie score. <laughs> ja, uh, of dat stand houdt. Want uh, ja, dat moeten we even zeggen. We gaan uh, er gewoon mee door in de sportzomer met de quiz. En dat betekent ook dat die ietsje langer is. Uh, de prijzen worden trouwens morgen ook aangepast. Er komen allemaal extra mooie prijzen bij... in verband met die uh, sportzomer op Radio 1. Maar uh, we spelen hem tot en met zondag. Dus dan uh, weten we echt of, uh, of u de winnaar bent. Ik zal blijven luisteren. Maar die 90 uh, punten die staan in de boeken. Uh, voorlopig dus mee. De kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de beker... Mag ja. niet meer zeggen, de, mag, mag die, de, de die ene mevrouw, die ergt zich daar vreselijk aan. Ik hoop dat ze nu al twee dagen <lacht> ontzettend veel plezier heeft. Want ik zeg gewoon de, de beker. En uh, we doen ook nog een lunchbox erbij. Prima, en dankjewel. afwachten dus of, uh, of de hoofdprijs ook nog naar België gaat. Hartelijk dank voor het meedoen. Een goede reis terug. Dankjewel. Wij melden ons uh, zo direct weer. Dan uh, zal het vooral gaan over Alpe d'Uzès. Het is de laatste dag van Alpe d'Uzès. Gisteren al de eerste. Hè, dat er, uh, geloof ik, 3.000 mensen omhoog gingen. Vandaag uh, de andere uh, duizenden. Die uh, fietsen dus om geld in te zamelen voor KWF-kankerbescheiding. Anne van der Veen, onze verslaggever, is al de hele week in Frankrijk. En zometeen haar laatste bijdrage vanaf de berg.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 Dit is Radio 1.